In Jemen is maandenlang geprotesteerd tegen Saleh... die al ruim 30 jaar aan de macht is. De demonstranten zijn nog niet enthousiast over het vredesplan... en ze hebben opgeroepen door te gaan met de protesten. In Sri Lanka zijn in de laatste vijf maanden van de burgeroorlog... tienduizenden burgers omgekomen, mogelijk door oorlogsmisdaden. Dat staat in een rapport van een VN-onderzoekscommissie. Zowel het regeringsleger als de Tamil-rebellen... zouden verantwoordelijk zijn voor de dood van de burgers. Onder meer door ze te gebruiken als levend schild. Ook staat in het rapport dat de VN-burgers beter had moeten beschermen. VN-chef Ban Ki-moon had de commissie ingesteld... naar berichten over schendingen van mensenrechten. De Sri Lankaanse regering zegt dat het rapport niet klopt... en dat het geweld nooit gericht was tegen burgers. Twee jaar geleden kwam een eind aan de burgeroorlog in Sri Lanka... die 25 jaar heeft geduurd. In Californië is ophef ontstaan over een rechter... die uitspraak heeft gedaan over het homohuwelijk...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 Tijdens een stuntshow in Kent in Engeland is een man om het leven gekomen nadat hij was weggeschoten als menselijke kanonskogel. De man van 23 raakte zwaar gewond doordat het vangnet niet functioneerde en hij overleed later in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde gistermiddag voor de ogen van het publiek. De show werd meteen stilgelegd. De stuntshow toert al 20 jaar door Groot-Brittannië. De oorzaak van het ongeluk met de menselijke kanonskogel is niet bekend. Het weer het is vrij zonnig bij een matige noordoostenwind. Aan de kust is de wind vrij krachtig en fris. Het wordt 14 graden op de Wadden en 20 graden in het binnenland. Vanmiddag stapelwolken, maar het blijft de hele dag droog. Morgen is er meer bewolking en dan wordt het iets koeler. ANWB Verkeersinformatie. Het is een gebruikelijke ochtendspits. Opvallend is de lange file op de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Er staat tussen het knooppunt Azelo en de afrit Lochem na een ongeluk 12 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Het was lastig te bestrijden, de brand in het bijzondere natuurgebied bij Bovensmilde in Drenthe. Maar het is de brand weer gelukt, we gaan zo even kijken en ruiken. Eerst naar het laatste nieuws over Syrië. Dara probeert het Syrische leger met groot machtsvertoon... korte metten te maken met de protesten tegen het bewind van president Assad. Ondertussen overweegt de Amerikaanse regering... sancties in te stellen tegen Syrië. Zoals bijvoorbeeld het bevriezen van buitenlandse tegoeden. En Europa roert zich. Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk willen dat de VN-veiligheidsraad... het geweld van Assad's regime tegen de betogers, tegen de bevolking veroordeelt. Wij gaan naar correspondent Nicole Fever. Nicole, uh, ja, Dara is van de buitenwereld afgesloten. Hè. Er komt... Uh, Nauwelijks informatie naar buiten over wat zich daar afspeelt. Heb jij toch enig beeld van wat zich de afgelopen dagen, de afgelopen uren heeft afgespeeld? Nee, het is moeilijk een beeld te krijgen. De laatste berichten die we hoorden waren van veel gewonden. Een belegerde stad. En dat de telecommunicatiemiddelen waren afgesloten. En ook de elektriciteit. Veel mensen zitten verstopt in hun eigen huizen. Anderen die proberen verzorging te krijgen... In moskeeën er worden artsen opgeroepen die kant uit te gaan. Maar het is echt erg lastig om een goed beeld te krijgen. En... Ja, journalisten die worden al een tijd niet toegelaten. En wat de mensen in Dara vroegen toen de communicatie er nog wel was, was van buiten ons, help ons nou. En net zoals in Libië hopen ze natuurlijk ook dat eh, er troepen zullen komen die hun komen beschermen of in ieder geval het regime veroordelen. En nu beweegt er eindelijk iets en durven de buitenlanden durven zich internationaal uit te spreken tegen wat er gebeurt in Syrië. Is er enige duidelijkheid over het aantal doden, Nicole?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 maar het is moeilijk te zeggen, maar eigenlijk houdt iedereen het een beetje op na dit weekend op 350 doden, zoiets. Okay. En wat weet je van het optreden van het leger in andere delen van Syrië? Want we hebben het nu natuurlijk alleen over Dara inderdaad ja, is men echt met tanks uh, naar binnen gerold en grote groepen uh, manschappen, maar veiligheidsgroepen, die worden ook op andere plekken ingezet. En dan gaat het wel ook om sluitschut, bijvoorbeeld in Douma was het gisteren ook uh, mis. Doula was men bang dat de tanks binnen zouden rollen, maar dat is volgens ons nog zijn daarover geen berichten naar buiten gekomen. En men hoopte natuurlijk, men hoopte dat het net zo zou gaan als in Egypte en Tunesië, dat op enig, op enig moment het leger de kant zou kiezen van de mensen en men zou weigeren om de mensen te schieten naar nou, de Twee incidenten, zou je ze bijna kunnen noemen, gemeld van de militairen die inderdaad weigerden te schieten of zelf zouden hebben geschoten in de richting van hun eigen troepen om mensen gelegenheid te geven om hun gewonden van straat te halen. Maar volgens mij grijpt het leger hard in en luistert tot het dus nog wel naar het regime. Ja, en blijft het dan beperkt tot Dara en, en Douma of zijn er ook nog andere Doumer, of andere gebieden waar, het, waar de protesten zijn? Nou ja, de, de protesten die vinden op meerdere plaatsen uh, uh, plaats. En wat je natuurlijk ook ziet is dat uh, elke keer als er doden vallen... en er zijn weer demonstraties, dat dat dan weer uitloopt tot uh, massaal protest. Ja, en de protesten die gaan door. Af, uh, komende vrijdag wordt het natuurlijk weer groot. Misschien is er tussendoor nog een uh, aanleiding. Maar het is nog zeker niet afgelopen. Mm, goed. Dankjewel, Nicole de Vever. Wij praten trouwens later in deze uitzending nog even verder over Syrië. Met uh, Maurits Berger onder andere. Hij is hoogleraar Islam aan de Universiteit van Leiden. Dan terug naar uh, Eigenland, de branden. Je hoorde het al in het uh, journaal zojuist. De brandweer heeft vanochtend het zijn brandmeester gegeven... in het natuurgebied bij Bovensmilde. Sinds uh, gisterochtend woedde daar een brand. Natuurgebied Vochteloorveen. Eén vierkante kilometer van dat bijzondere gebied is afgebrand. Verslaggever Matthijs van de Wiel is in Drenthe. Uh, Matthijs, wat tref jij aan deze ochtend? Ruik je het bijvoorbeeld? Je ruikt het uh, wel, niet heel sterk. Het is verder een mooie lenteochtend. Je hoort de vogels ook zingen. En dat is het goede nieuws voor uh, de mensen van uh, natuurmonumenten. Dat het leven terugkeert. Zojuist zelfs zijn de kraanvogels gesignaleerd. De beruchte, beroemde kraanvogels. Want er zijn maar drie kraanvogelparen in Nederland. En die leven alle drie hier. Ze waren echt bang dat die vogels niet meer terug zouden komen. Dat ze door de onrust gisteren, door de brand... ergens anders naartoe zouden zijn gevlogen. Maar er is hoop dat ze hun nesten opnieuw zullen opbouwen. Verder zie je wel op de grond veel dode dieren. Ik loop hier rond met een, met een van de boswachters. En die hadden net een eenmaal verkoolde slang naar boven. Kokonnen van insecten. Nou, hij is het aan het inspecteren. Straks meer daarover in onze uitzending. De brandweer ondertussen die heeft het gebied verlaten. Ik reed hier naartoe en reed allerlei brandweerwagens... Die hier wegrijden. Want het is onder controle. Het kampement wat ze hadden opgebouwd gisteren. is net afgebroken. De container met de frisdrankautomaat. en uh, alle faciliteiten voor de tientallen brandweermannen. die hier geblust hebben. betekent overigens niet dat uh, ze wegblijven. Straks om half negen gaat er nog een, vlucht, een inspectievlucht plaatsvinden. met een infraroodcamera. om te kijken waar onder de grond. want het is een veengebied dus. Hè. en dat kan dus onder de grond sluimeren. en opnieuw oplaaien. Ze gaan kijken waar het risico nog is. Wat er nog moet gebeuren, houden het nou letterlijk in de gaten samen met de beheerders van het natuurgebied. Maar uh, de blusfaciliteiten zijn allemaal weg, de brandweermensen zijn weg. En nu is het moment daar gekomen voor de mensen die het hier beheren om, om het te inspecteren. Maar je hoort het gechild misschien op de achtergrond. Het is niet zo dat het leven helemaal weg is. Het is wel verkoold. Het is zwart op de grond, dat zijn gebied. Maar er zijn wel vogeltjes. En het is niet het hele gebied. Het is een klein deel maar van een heel groot gebied dat is afgebrand. En de hoop is dat de dieren gisteren gevlucht zijn naar de veilige plekken... en dat ze dan uiteindelijk terug zullen keren naar wat nu nog verbrand is... en waar straks het leven weer moet terugkeren. Goed nieuws in ieder geval, Matthijs, dank je wel. De kraanvogels zijn dus teruggekeerd in dat natuurgebied Vochtelorveen... ondanks de brand en waarschijnlijk gaan ze hun nesten elders opbouwen. U hoorde dat van Matthijs. later meer vanuit Drenthe. Ja, en de droogte en de zon heeft natuurlijk niet alleen maar voor narigheid gezorgd. Volgens mij hebben we zo'n beetje met z'n allen veel plezier gemaakt... de afgelopen paasweekend. Lekker weg geweest in eigen land. mark Robin Visser, jij hebt beloofd dat jij vanochtend in Kastrikum... mensen wakker gaat maken? Ga je dat nou eigenlijk dus, doen? Ja, nou, Doe ja, belofte, belofte <laughs> maakt. Het is hier ontzettend rustig. Je hoort die prachtige vogels uh, zingen. En hier en daar kleine snurkgeluidjes uit tenten en caravans komen. Ik heb net wel één meneer in een badjas naar het washok zien schuifelen. Maar die zag er nog niet heel erg toegankelijk uit. <laughs> Dan toch maar even met Frank van Vught van, van Campinggeversduin. Zeg, uh, staan de mensen hier altijd zo laat op? Ja, er staan uh, erg laat op. Ja? Dus uh, wat betreft uh, zeker nu nog. Want sommige mensen hebben nog vakantie tussen de Pasen ja. en tussen de Meivakantie in. Hoeveel mensen zijn er nog op de uh, ik verwacht ongeveer nog een 1000 uh, tot 1500 mensen die er nu op dit moment nog staan. Nu, ja. ja, zeg, um, uh, we hebben nu een caravan uitgekozen, want het gaat nu wel gebeuren. Het gaat nu wel De zon gebeuren. komt op, het is een mooie dag, het is mooi geweest. Ja, we hopen wel dat de personen uh, wakker zijn. Ja, dus... dat hoop ik ook. Ja. Er staat hier een bordje, dat is wel grappig, de Nachtwacht. En ik dacht eerst dat is de naam van de caravan of zo, maar nee... Nee, het is uh, daadwerkelijk de nachtwacht. Dus ik hoop dat hij een uh, goede nacht heeft gehad. En die, die slaapt hier? Die slaapt hier inderdaad. De nachtwacht die slaapt? Ja. Die nou, is... dat is echt helemaal van de zotte. En daar gaan we nu persoonlijk hey, wacht even. even voorbij. Er staat hier ook een brandblusser. Dus ik hoop dat ze die hier niet nodig Hallo? Oh. Nachtwacht? Hallo. Hallo. Ik heb nog nooit gehoord van een nachtwacht... Wacht even. Een nachtwacht die slaapt. Bent u wakker? Ik ben nu wakker. Ja. Bent u nu wakker? Goeiemorgen, goeiemorgen. Ja. Ik ben echt Komt u man. eens even gauw uit uw, uw carrivennetje gekropen? Ja. Ik hoor dat er 1100 mensen op de camping staan. Dat kan ongeveer. En, u, en, en u, u slaapt hier gewoon? Ik slaap hier gewoon, maar ik ben direct oproepbaar. U bent oproepbaar. U bent wel een hele grote man ook. Hoe lang bent u? Ik ben over de twee meter... Ja. ja. Dus dat maakt wel indruk. Ja, dat mag ik wel zeggen. Heeft u dan ook een hond bij u? Ik heb geen hond bij me. Nee. Nee, niet nodig. Nee, nee, nee. nee, nee. Mijn, mijn pastuur is voldoende. En, en uh, waarom slaapt u nou nog eigenlijk? Omdat er geen noodzaak aanwezig is om de hele nacht rond te hollen. Nee. Nee. nee. nee. Ik, uh, ik uh, mag hier slapen en ik ben, dat zeg ik direct oproepbaar. Op ik heb een mobieltje bij u en ja. als er dan wat is. Ja. Ze vertelt u eens, wat, wat, wat gebeurt er nou zoals nachts nog wel? Uh, er kan, er kan s'avonds laat kan er nog een kampeerder komen. Als ja. de receptie gesloten is, dan worden we geacht om je op zijn plaats te zetten. Ja. En, uh, letterlijk op zijn plaats te zetten. Ja, nou. Ja, ja, ja. Nou, ja. ja, ja letterlijk op zijn plaats ja. te zetten. Ja. En, uh, en, uh, en als er dus. een... Uh, Iets iets uh, ernstigs gebeurt, dan zijn we ook direct oproepbaar. En we hebben hier ook alle hulpmiddelen hebben we hier bij de, uh, ja. bij, de, bij de caravan. Ik zag de brandblusser al staan. Ja, Zou je ook direct. een flinke map met jou delen als Direct, meen? Ja, direct ja. om het grijpen. Nou, we gaan er niet van uit dat de nee. mensen kwaadwillend zijn. Ja. Maar uh, in geval van, van, van, van een brandje, dat we dus, uh, dat ja. we dus gelijk uh, uit kunnen drukken. En dan kunnen we gelijk, uh, onze collega, ja. kunnen we dus ook waarschuwen. Het uh, is allemaal geweldig geregeld hier. Ja, dat is het zeker. En af en toe, uh, ja, nou ja goed, u, u, u snurkt gewoon door totdat dat ding afgaat. Uh, ja, ja, ja. Goed. En, zeg, wij gaan, ik heb begrepen dat we zo meteen het sanitair gaan, uh, gaan schoonmaken, meneer Van Vugt. Want het is alweer bijna zover. Ja, klopt. Ze zijn alweer ja. druk bezig. Er weer gepoetst en geboend worden. Ik heb gehoord dat het sanitair ernstig geleden heeft onder de grote Paasdrukte. Nou ja, er zijn heel veel mensen binnen geweest. Dus uh, wat dat betreft ja. hebben de schoonmaakers nog wel een klusje te klaren. Nou, dan gaan we straks even de plukken haar en andere <laughs> de nodige verbanden uit de riolering trekken. Ja, dat moet hier. Ja, ik weet hoe dat gaat. Ik heb ervaring met kamperen. En dan vraag ik nog even aan de nachtwacht, is de koffie klaar? De koffie is helaas nog niet klaar, want dat is de tijd voor voorbereiding. Dan gaan we daar nu even aan werken. Is, ja, dat daar, ja, daar kunt, oh, kunt u Dat staat doen staat we maken. zo op de camping. Hè? Dat kunt u maken. Gaan we straks sanitair schoonmaken. Met, met een kwartiertje, dan kunt u hier koffie kunnen bekomen. Afgesproken. Ja? Tot straks. Kijk je Mark. Mark. Ja. Robin ja. Visser kan werkelijk alles. Mensen wakker maken, koffie klaarzetten. En uh, straks gaat hij haar uit het rioolpuitje vissen. Nou. Hij liever dan ik. Straks de VN heeft een verontrustend rapport gepubliceerd... over de oorlog in Sri Lanka. Daar gaan we het zo even over hebben. Eerst maar eens kijken hoe het is op de Nederlandse snelwegen. Bij Nand Zwaan zijn we weer massaal aan het werk. Valt het mee? Ja, die ochtendspits verloopt normaal. Dus ik zou zeggen van wel. In totaal 70 kilometer file. Toch verloopt die spits zonder al te veel bijzonderheden. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn staat file... tussen de afrit Markelo en de afrit Lochem. 5 kilometer. Dat valt op, want dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1 journal het Lara Rensen. Precies 25 jaar geleden ging het in Tsjernobyl, natuurlijk helemaal mis in de kerncentrale. De explosie en de gevolgen daarvan kosten tussen de 10 Duizend en honderdduizend mensen het leven. schattingen lopen nogal uiteen. Gaan we het later nog over hebben trouwens in het Radio 1 journaal. In Oekraïne zijn de herdenkingen van de ramp in de vroege ochtend begonnen. En ook in Nederland wordt de ramp herdacht. Zo kwamen er vannacht in Zeeland een kleine honderd mensen bij elkaar... om die gebeurtenis te herdenken. Onder hen ook onze verslaggever Paul Sanders. Ik ben nu op gekomen dat de In het Hos van de Nacht lopen 50 tot 100 mensen door de duinen bij Borselen. Ze lopen langs de kerncentrale op weg naar een plek waar ze lampionnen uitgedeeld krijgen. En daar vindt dan een waken plaats. Een waken om stil te staan bij die gebeurtenis 25 jaar geleden in Tsjernobyl. Om 23 uur 23 werd daar de fatale handeling gestart. Waardoor die nucleaire ramp kon plaatsvinden. Hij mag het nog niet Spandoeken worden ontrold Met kernenergie is niet duurzaam. Er zijn mensen met jasjes met zo'n radioactief teken achterop, met daar een streep doorheen. En er is een spandoek met de tekst: kernenergie kringt de mens tot diep in de gen. Welkom iedereen. Welkom bij de herdenking van Tsjernobyl. De ramp bij Tsjernobyl. 25 jaar geleden was daar een heel groot ongeluk bij een kerncentrale. Wij staan nu voor de kerncentrale van Borselen om dit te herdenken. Ik hoop dat wij ze zullen herdenken en er tevens voor kunnen en willen zorgen... dat een dergelijke ramp nooit, maar dan ook nooit meer zal gebeuren. Het stoppen hiermee, dat is het belangrijkste. Wat gebeurd is, is gebeurd. Dat kan je nooit meer terugdraaien. Maar wat er nu nog gaat gebeuren... Dat is het belangrijkste, om dat voor te zijn. Het is verschrikkelijk dat wij gewoon, ondanks alles wat er gebeurd is... dat we en maar doorgaan, dat de kernenergie lobby zo groot is... ten koste van alles. En ik denk, ik snap niet dat wij gewoon doorgaan... met deze waanzinnige vorm van energie opwekken. Want we hebben het niet nodig. Het is voor de export, het is alleen maar voor het grote geld. En dan denk ik, mensen zijn zo dom dat ze hiermee doorgaan. En ik snap dat werkelijk niet... Ik draag een storm door de stilte. Van buiten alles roerloos, in mij rult er lente. Brand ik als zon, kolk ik als zee, dans ik als bomen. In mijn hand de ongeduldige zaden voor morgen. Ze moeten vandaag nog geplant. Ik draag een storm door de stilte, door de storm. En na een minuut stilte bij de hekken van Bossen loopt het gezelschap weer hetzelfde pad af. Weer door de duinen terug naar de parkeerplaats. En daar wordt nog even nagepraat. Wat weet u nog van 25 jaar geleden, die dag? Uh, ik weet wel, die dag zelf uh, nog, nog helemaal niks. Want er was nog niks bekendgemaakt. Het ja, duurde een paar dagen later dat je echt uh, het nieuws kreeg. En dat je dacht van nee, dat is toch niet waar, dat kan toch niet gebeuren. Zoals we nu ook nog vaak dachten, of wat of we nu of we weer in Japan zagen... Dat zou toch niet mogen gebeuren eens in de 100.000 jaar of zo. Of 10.000 jaar. Maar het gebeurt dus, uh, gemiddeld elke 17 jaar dat we dit uh, meemaken. Nu is deze bijeenkomst eigenlijk tweeledig. Het is aan de ene kant het herdenken van wat er 25 jaar geleden is gebeurd. Aan de andere kant is het ook een uh, soort protestbijeenkomst tegen kernenergie. Welke is voor u belangrijker? Welke van de twee redenen om hier te zijn? Ik denk dat het uh, zeker gelijk opgaat. Het is wel zo, denk ik, ja, ik uh, door het afgelopen maand weer wat gebeurd is, dat je nog weer er wat sterker op zit en denk van... ja, jongens, we mogen zeker moeten leren uit de, uit de geschiedenis. En dat is dus juist wat we ja, ook bij herdenking dan ook hoort. Leren uit de geschiedenis. Uh, en dan ook kijken van... ja, hier zijn we nu aan het discussiëren over... van willen we een tweede kerncentrale ja of nee? Uh, ja, en dan is zo'n herdenking ook daarvoor belangrijk. En ik zei het al, wij gaan het later hebben over het aantal doden. Want... Uh aan de hand van Chernobyl, want daar is nog altijd onduidelijkheid over. Er gaan allerlei getallen uh, de wereld rond. Uh, het RIVM zal straks zijn licht werpen op uh, de lijsten. Eerst naar Sri Lanka, want in de laatste maanden van de burgeroorlog... daar zijn tienduizenden burgers omgekomen door oorlogsmisdaden... van het regeringsleger en de Tamil-rebellen. Dat is de conclusie van een rapport van de VN, Verenigde Naties... naar de laatste maanden van die oorlog. We praten daarover met correspondent Wilma van der Maten. Wilma, wat staat er in dat rapport? Hoort nog meer. Nou, volgens die VN-commissie, die dus met verschillende getuigen heeft gesproken. die zegt dat zowel de regering als de Tamil in die laatste maanden van het offensief. dus beide oorlogsmisdaden hebben begaan. Uh, het rapport spreekt van militairen. En dan hebben we het over de zijde van de regering. die dus vrouwen hebben verkracht. rebellen uh, standrechtelijk hebben doodgeschoten. ook rebellen die zich met een witte vlag wilden overgeven. en de paar ziekenhuizen in dat kleine kustrookje. waar zich toen 300.000 burgers ophielden werden non-stop met mortieren beschoten... waardoor er heel veel onnodige slachtoffers zijn gevallen. Nou, het rapport zegt over de Tamil Tijgers dat het burgers als menselijk schild vasthield, die 300.000 burgers... en de mensen die probeerden te ontsnappen, dat die werden doodgeschoten. Mm -hmm. Ja Dus aan de ene kant krijgt de regering ervan langs... Um omdat zij gewoon hebben gebombardeerd, donderdag hebben geschoten uh, op burgers. En aan de andere kant zegt het rapport, maar ja, uh, het waren wel de Tamil-tijgers... die uh, de bevolking als menselijk schild gebruikten. Ja, beide kanten krijgen er van langs. Maar ja, het grote probleem is natuurlijk nu dat die hele top van die repellen... Uh, uh, van die, die Tamil-tijgers destijds zijn geëlimineerd... en officieel bestaan de Tamil-tijgers er ook niet meer... Dus het is nu vooral um, de regering, de regering van Sri Lanka... die in het uh, bankje staat, het getuigenbankje staat. En dat bevalt de regering absoluut niet. Nee? Um, Hebben ze al gereageerd? Ge ja, de regering is, is woedend en noemt het rapport... een aaneenschakeling van leugens. En weigert het zelfs als een uh, officieel document te erkennen. RTVN had al geprobeerd op 12 april in het geheim... eerst het rapport bij de regering in te leggen. En te zeggen van, nou, gaan jullie dat maar uh, publiek maken? Hè? Vertel het zelf maar aan jullie media wat er allemaal is gebeurd... Sri Lanka weigerde dat. En toen hebben de VN vannacht gezegd, nou ja, dit is onze deadline. Als jullie het niet doen, dan doen wij het. Dus vannacht is het rapport uh, officieel bekendgemaakt. Uh, en de regering van Sri Lanka had nog gehoopt dat het gewoon binnen zijn huis kon blijven. Hm. Nou, dat is dus niet gelukt inderdaad. K kan het rapport gevolgen hebben? Ik denk het niet, want uh, meerdere lidstaten zullen nu toch om, die, om dat tribunaal moeten vragen waar de VN het over heeft. Hè. De VN zegt er zou eigenlijk een soort oorlogstribunaal moeten komen... waar.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 Als wij hier doorheen willen komen door wat er toen allemaal is gebeurd en eigenlijk aan verzoening zouden willen werken, elkaar weer recht in de ogen zouden willen kijken, dan zou het toch heel goed zijn dat er zo'n tribunaal komt. En de angst is toch wel een beetje vandaag dat de journalisten die het lef hebben om het rapport te publiceren, want Sri Lanka is toch een soort mini-dictatuur, dat die daar de gevolgen van zullen merken. En ook de VN zelf, want geloof maar dat er... De komende dagen, VN-medewerkers, het land zullen worden uitgezet. Want dat is een beetje zoals Sri Lanka opereert. Oké, okay, nou dat is een hardere reactie dan op dat rapport. Correspondent Wilma van der Maten, dankjewel voor jouw bijdrage over dat VN-rapport over de laatste maanden van die oorlog. 25 jaar durige oorlog in 2009 eindigde die. Goed, we gaan naar zijn.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 Miljoenen Egyptenaren wonen buiten Egypte. Maar tijdens en vlak na de revolutie kwamen er heel veel naar huis. Ik wil hier zijn, vertelde een vriendin me, toen ik haar ophaalde van het vliegveld. Je hebt geen idee hoe het is om tv te kijken en de revolutie te zien gebeuren zonder dat je er zelf bij bent. Zij en haar familie in Spanje sliepen om en om, zodat ze niets van het nieuws hoefden te missen. Ze hadden twintig jaar op deze revolutie gewacht. Het is opvallend dat alle Egyptenaren die terugkwamen zich aansloten bij de demonstranten. Niemand schade zich achter Mubarak. Ik denk dat dat komt doordat ze het nieuws van verschillende kanten kunnen volgen, vanuit het land waar ze wonen. Bovendien wonen ze al vaak in een land waar vrijheid en gelijkheid bestaan, en wat over een sociaal vangnet beschikt voor de zwaksten in de samenleving. Dan valt het des te meer op dat al die zaken niet bestaan in Egypte. Onder Mubarak mochten al die miljoenen Egyptenaren in het buitenland nooit stemmen. Alle referenda, alle verkiezingen, hun stem werd niet gehoord. Niet voor niets werd er na de revolutie gedemonstreerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Al die mensen die terug waren gekomen wilden stemmen in het referendum over de grondwet. Maar dat mocht niet. Weer werd hun stem niet gehoord. De revolutie verandert Egypte niet ineens. Maar het land staat niet stil. Met kleine stapjes gaan we de goede kant op. Onze premier heeft Egyptenaren in het buitenland nu wel het recht gegeven om te mogen stemmen. De onrust onder betogers dat de veranderingen te langzaam gaan... is weer even gekalmeerd. Op het Tahrirplein is het nu al drie vrijdagen achter elkaar rustig. De langste periode sinds het begin van de revolutie. Langzaam krijg ik weer een beetje vertrouwen in mijn land. Osnibou Mubarak is gearresteerd... en Egyptenaren in het buitenland krijgen stemrecht. Misschien tel ik dan toch mee als Egyptische burger. <middels>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 VS haalt burgers terug uit Syrië en brandmeester in het natuurgebied bovensmelden. Half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. Amerika heeft zijn burgers in Syrië opgeroepen om het land zo snel mogelijk te verlaten. En ook wordt een deel van het Amerikaanse ambassadepersoneel teruggeroepen. Omdat de toestand in Syrië onzeker en instabiel is. Gisteren heeft het Syrische leger de zuidelijke stad Dara met geweld ingenomen. Het aantal doden blijft onduidelijk, zegt correspondent Nicole Fever. Vijf mensen die zouden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 regela's zijn nog niet genomen. We are pursuing a range of possible options including targeted sanctions. I, I should note for those uh, who don't know that we have had a, a fairly aggressive regime of sanctions in place, unilateral sanctions since uh, I believe 2003 uh, and this would be in addition to that if we were to pursue that course of action. Demonstranten in Syrië eisen al een maand lang het vertrek van president Assad. Voor de brand bij Bovensmilde in Drenthe heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in het natuurgebied Vochteloerveen.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 Uit. Zeker één vierkante kilometer is afgebrand. In Jemen heeft de oppositie ingestemd met het vredesplan dat een eind moet maken aan de protesten in het land. In het voorstel staat dat president Saleh binnen een maand moet aftreden. Daarna komt er een regering van nationale eenheid waarin zowel de regeringspartij als de oppositie posten krijgt. De president was zaterdag al akkoord gegaan met het vredesplan. In Jemen wordt al maanden gedemonstreerd tegen het regime van Saleh. En soms lopen stunts fataal af, zoals gisteren in het Engelse Kent. Een menselijke kanonskogel werd niet opgevangen door het vangnet, zegt de politie. Ja, wat er mis was met dat vangnet wordt nog onderzocht. De show is wel direct na het ongeluk stilgelegd. Man van 23 overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. En dat was het nieuwsoverzicht.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 Ja, lekker bezig, Karel. Door een betere doorstroming komen we verder. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over half acht. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hoe lang kun je zonder regering... Dat is de vraag natuurlijk in België. Vandaag is het precies een jaar geleden... dat koning Albert het ontslag van de regering van Yves Le Terme aanvaarde. Maar na een jaar regering van lopende zaken, zoals dat heet in België... is er nog altijd geen zicht op een nieuwe, echte regering. Sterker nog, de formatie zit dieper in het slop dan ooit. Daar praten we over met correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, nou vertel maar, is er nog hoop voor onze zuidenburen? Nee, helemaal niet. Het, het C-woord is zelfs weer opgedoken in de kranten deze ochtend. De, de C van Cruciaal. Het is weer een cruciale week. Uh, Bart de Wever, dat is de grote verkiezingsoverwinnaar, de Vlaams nationalist, die heeft gezegd dat de onderhandelingen nu in de eindfase terecht zijn gekomen. Je gelooft het bijna niet. Na een jaar zegt hij nu de eindfase is aangebroken. Uh, hij heeft gedreigd dat, dat eind april, dat moet dus deze week zijn... dat zijn partij dan gaat evalueren of de onderhandelingen genoeg opschieten. En als er geen doorbraak is deze week... dan ziet hij het niet meer zitten, heeft hij gezegd. Hoe hard dat dreigement is, is nog onduidelijk. Maar in ieder geval is het wel zeker dat de, de, de huidige onderhandelaar, de bemiddelaar nog acht, gaat vrijdag naar de koning. En heeft deze week nog een gesprek met de grote Kemphanen. Dus er, er zal wel iets moeten gebeuren deze week in ieder geval. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat het ongenoegen groeit onder de bevolking, onder politici. Nou ja, dat valt wel mee eigenlijk. De, de, de, de afgelopen weken waren het vooral de de de, de, de, de oude krokodillen zoals ze hier heten. Dus de, de oudere politici die, die niet begrijpen waar de jongere de huidige generatie mee bezig is. En die hebben gezegd, je moet die Vlaamse nationalisten moet je uit de onderhandelingen gooien. Want die willen toch nooit een akkoord sluiten. Maar ja, ja, de huidige generatie politici vindt dat niemand zijn verantwoordelijkheid mag ontlopen. Zeker ook die Vlaamse nationalisten niet. Mm. En, en de bevolking zelf is, wonderbaarlijk vind ik persoonlijk, dat uit alle peilingen blijkt... dat die Bart de Wever, die Vlaamse nationalist, die wordt alleen maar populairder. Hoe langer hij erover doet om een regering te vormen, hoe meer hij tege, tegengas geeft... Hoe, uh, nou ja, hoe populairder zijn partij wordt. Mm. Nou, dat is dat is wel bijzonder. Heeft het dan gevolgen voor het land... zo'n jaar zonder regering? Of maakt het eigenlijk niet uit? Nou uh, ja, verbazingwekkend misschien, maar het maakt niet heel veel uit hier, is de conclusie. Er, er zijn nog vijf andere regeringen in België, dat scheelt misschien. Ik een Vlaamse en een Waalse en een Duitsstalige en een Brusselse regering. Uh, en, en daarnaast uh, is de, de goede economie, de werkloosheid daalt. Uh, er wordt zelfs gezegd van het land is nog nooit zo efficiënt bestuurd als door de huidige regering van lopende zaken. Uh, ze hebben een begroting ingediend, ze vechten mee, in, uh, of ze hebben... Pardon, ze hebben Straaljaris naar Libië ook gestuurd. Het was allemaal zo beslist hier. Um, uh, uh, maar goed, er zijn geen lange termijn uh, plannen. Die worden niet gemaakt. Alle grote beslissingen worden op de lange baan geschoven. En, en ook de ambtenaren beginnen uh, te morren. Die, die hebben het in plaats van een regering van lopende zaken, noemen ze het een regering van slopende zaken. Nee. Om, omdat er eigenlijk, nou ja, t, omdat er geen grote beslissingen genomen worden. Nee. En omdat uh, onder financiële currentielen staan. Omdat, uh, ze nu uh, demissionair zijn. Wat zijn de scenario's nu? Nou, er is dit weekend één nieuw scenario opgedoken. Uh, op dat is uh, overzomeren, was het nieuwste woord. Uh, uh, is dat hier geworden? Uh, overzomeren is een soort overwinteren, maar dan in de zomer. Mm -hmm. En dat zou betekenen dat je de formatie toch nog een paar maanden uh, uh, uh, aan laat houden. Zodat je ergens in oktober kunt beslissen dat het toch echt niet gaat werken. En je dan nieuwe verkiezingen krijgt. Uh, nou, een andere krant, de, de, de, de La Libre Belgique, die uh, durfde dit weekend nog wel te voorspellen dat, uh, de, dat het meest waarschijnlijke scenario is dat het nog langer gaat duren. Uh, omdat uh, dat nu eenmaal is waar de Vlaamse en Franstalige politici het beste in uh, zijn. Volgend jaar zijn het weer gemeenteraadsverkiezingen en zegt de krant: Nou, dan kun je daar meteen ook nieuwe uh, Belgische verkiezingen, nationale verkiezingen aan koppelen. Uh, Aanmodderen, dat kunnen onze uh, politici het best, hebben ze al jaren laten zien. Dus uh, laat ze daar maar even mee doorgaan. No. Ik, zien. ik ben benieuwd. Joris van Poppel, dank weer voor jouw uh, bijdrage over uh, de regering die er nog steeds niet is in België. Wij gaan weer eventjes naar uh, Marco B. Visser, naar Castricum. Uh, hoe, hoe, hoe is het daar? Gast, nou, dit is toch een bende, zeg. Is dit gerecycled of hoe zit dat? Ja, nou, je... Is dat alle poep door elkaar? Dat is alle poep door elkaar. <laughs> Poepluiën. Dat is zeg. Ja. En dit moet straks ja. in een bak. Ik, ik had gezegd, uh, Lara, dat ik uh, hoogstpersoonlijk de putjes hier zou schoonmaken ja. in kasticum. Ja. En dat ga ik nu met chef schoonmaak doen. Nou, geweldig. Stelt u zich even voor. Henk Hoogwerf. Henk, waar gaan we naartoe? Naar de douchekabines. Henk heeft een enorme hoge drukspuit in zijn hand. En die is hier al een half uurtje bezig. Want de mensen beginnen langzaam wakker te worden en ja, die willen natuurlijk allemaal graag in een schone, een scho op een schone pot. Ja, maar heeft, Henk heeft speciaal voor mij een puntje <laughs> overgelaten. Zeg, dit gaat verdamper, zeg. Jeetje, en dit is dan? Is dit een heren of een dames? Dit is een familiedouche. <laughs> kijk eens hier, kijk eens hier. Dan krijg je, oh, badje er is zelfs een kinderbadje kinder, hier. Kijk uit dat u niet in het putje stapt. Mag, mag ik het kinderbadje schoonmaken? U mag het kinderbadje schoonmaken. Ja, want het, <laughs> dat durf ik nog wel aan. Zeg, u heeft het buitengewoon druk gehad. Ja, het is uh, verschrikkelijk geweest. Vertel. Ontzettend gezellig. Dat nou, lijkt Spanje wel. Geef me wat smerige details. Smerige details? Nou ja... Ja, er gebeuren wel eens ongelukjes. Dat ja. mensen onder de douche staan en ineens plots naar het toilet moeten... en denken, ja, waarom ja. ook niet hier? Ja. Huh? Echt waar? Ja, dat gebeurt. Ik heb zelf veel ervaring met kamperen, maar dat, uh, dat niet. Ja, dat gebeurt af en toe wel. Maar ja, dat, is, dat hoort bij het vak. En dan pakken we de drugspuit en dan spuiten we alles gewoon. Ja. Camping in Kastrikum mochten dit weekend 2500 gasten verwelkomen. Dat, ja. Daarmee was de camping vol. Ja. En dat betekent eigenlijk dat u de hele dag met die, met die, met die spuit in de weer bent. De hele dag? Ja. ja. We doen twee schoonmaakrondes en dan ben je de hele dag mee bezig. Ja. En u bent in dienst van de camping? Of ik, ben, bent u... ik, uh, ik ben in dienst van de camping, ja, ja klopt. En deze camping hier in Kastekum, die is van het waterleidingbedrijf. Dat is ja, wel een bijzonder van, verhaal. Van PWN, inderdaad. Ja. Dus u bent eigenlijk ook in dienst van het waterleidingbedrijf? Ja, een beetje wel. Ik ben een half ambtenaar, hè. En zo, zo pompt, zo pompt het, het, het, het systeem hier dus rond? Ja, absoluut. Want u ja. gebruikt hier ook weer het water van het waterleidingbedrijf? weer. ja. Om het, eh, be, be... ja. ja. Zullen we de spuit er even opzetten? We of moet ik, opzetten. Hand, moet ik eerst nog met mijn hand nog in dat putje eerst? Of is, heeft dat, uh... Nou, dat hoeft niet, hoor. Dat, dat hoeft niet. niet nou, dat doen we niet. En dan gaan we gewoon nu even de straal erop. Want de, er zijn er wel veel mensen naar huis. Maar er zijn er nog steeds ruim 1100 hier. Dus ja, die, willen, het is, uh, het is nog... die willen gewoon ook lekker gewoon ja, schoon ik, ik die moet ook een schone, frisse ja, Dat Gaan we dan. Ja, zo, ja. zeg. Frank, ja. Oké. Okay. Nou, laten we maar weer op visser maar even met uh, zijn spuit. Uh, straks meer. noem maar of hij nog met zijn hand in het putje heeft gezeten. Eerst maar eens eventjes naar Tom van Dek. Tom, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, <tiedacht> ik ben een beetje in de war. Het is natuurlijk vandaag dinsdag. Is er nou ja. alweer Champions League voetbal? Ja, er is alweer Champions League voetbal vanavond. Het, het is voor de, de niet-voetballief. nog een maandje doorbijten. Dan daar hebben ze echt even rust. Maar het gaat maar door. Vanavond is de eerste van de twee halve finales. En dan nog daar weer de eerste wedstrijd van Schalke uh, Manchester United in Duitsland. En uh, Manchester United is torenhoog favoriet, maar zal toch niet zo gerust daar naartoe gaan. Dat Schalke heeft een heel raar seizoen. Verliest, verliest in de competities, dan tiende. Maar ja, in de Champions League bijvoorbeeld Inter Milan in de vorige ronde met grote cijfers uitgeschakeld. Hoeven niet zo vaak de bal, zeggen ze altijd. Geef we ons maar een paar keer, vinden we ruim voldoende. Lekkere Duitse ploeg. Kortom, daar is Manchester nog lang niet klaar mee. En Schalke zal rustig een beetje gaan verdedigen, ook in eigen huis vanavond. En dan hopen op de man die zijn wederopstanding dit seizoen beleefd heeft. Raoul, de man die altijd voor Real Madrid scoorde, scoort ook gewoon in Duitsland. En uh, hij heeft het record al met Champions League-treffers, maar zal dat nog uit willen breiden. Moet hij wel van de Sar passeren, onze enige Nederlander die meedoet, want Huntelaar is geblesseerd bij Schalke. Van de Sar kan vanavond voor de vijftigste keer de nul houden in de Champions League, dus dat zal ook een uitdaging voor hem zijn. Kortom, uh, iedereen die voorspellingen doet op deze wedstrijd, Manchester is de favoriet, dat is makkelijk te zeggen, maar Schakel dit Schalke bij lange na niet uit. Oké, okay, nou. Hey, we we moeten eventjes naar de Telegraaf. Ja. Ik heb hier de column van uh, meneer Kruijf. Ja. En volgens mij hebben wij het allemaal verkeerd begrepen. Want... Hij is beschikbaar, hè? Ja, hè? Ja, ja, het staat daar ineens in hele grote letters. Het was allemaal heel onduidelijk. Er komt vanavond een... Het, het, het lijkt een beetje op de Belgische regering aan het worden. Want er komt vanavond een, eh, komt een ledenraad bijeen. Die worden dan bijgepraat door iemand die is bijgepraat door de anderen. En die moeten dan eh, proberen een benoemingscommissie te gaan eh, benoemen. Dus. En die benoemingscommissie moet op zoek naar een nieuwe raad van commissarissen. En mocht je er nog zijn... Eh, die raad van commissarissen moet dan als eerste weer een opvolger voor Rick van der Boog. De vertrekkende eh, baas, zeg maar zien te vinden. En de algemene uh, gedachte is nu toch dat Kruijf inderdaad in die raad van commissarissen gaat plaatsnemen. Maar daar uh, is de column nog niet helemaal duidelijk over. Nou, helemaal niet zelfs, hè? want hij nee. um, wil zich daar nog niet over uitlaten. Nee. En verderop lees ik dan, ik wil rustig wachten op mijn beurt. Dat is ook niet helemaal desprijs, volgens mij. Nee, ja, het is een, een, een soort vacuümtoestand waar dit Ajax in verkeert. Uh, er worden ook echt politieke termen, hè? van uh, enerzijds is haast geboden, maar anderzijds zorgvuldigheid. Nou, die kennen we uit andere gremia ook wel dat je dat altijd zegt als je iets aan doet. doen bent. Uh, het is nog een beetje mistig. Toch is de algemene verwachting wel dat er de afgelopen weken koortsachtig gezocht is hoor naar mensen die klaarstaan om in die raad van commissarissen te gaan en andere functies. Nieuwe directeur, daar is absoluut al over gesproken. Dus verwachting is toch wel een beetje dat er vanavond wat dat betreft meer duidelijkheid komt. En er zijn toch wel veel stemmen die ervan uitgaan dat Kruif, uh, ik hoef geen jasje aan, dat hij toch een jasje aan gaat doen en in die raad van commissarissen uiteindelijk gaat zitten. Dat is wel de algemene verwachting. Oké. Okay. Nou, dan gaan we het morgen over Champions League voetbal en kruif hebben weer. Ja, zeker Tom, Tot dan. You, hoi. hoi. Zo dadelijk, wetenschappers maken de balans op 25 jaar na de ramp met de kerncentrale van Tjernobyl. En dat is natuurlijk allemaal in een onderdaglicht komen te staan, ook na Fukushima. En straks meer daarover. Eerst Wijnand Zwaan. Hoe stopt de weg bij? Dat is een normale ochtendspits. Er gebeurt weinig. Dat is meestal goed nieuws voor de automobilist. De meeste files staan in de regio Utrecht. De langste file is die op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Daar staat tussen Nijkerk en Amersfoort 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen. Ik zei het al precies 25 jaar geleden. vond in de de buurt van Tsjernobyl in Oekraïne... de grootste kernramp uit de wereldgeschiedenis plaats. We praten we erover met Ronald Smetsers... hoofdstralingsonderzoek van het RIVM. Meneer Smetsers, goedemorgen. Goeiedag. Is maar eens, hoeveel doden zijn er volgens u... door dat ongeluk in Tsjernobyl gevallen? Ja, dat lijkt zo'n simpele vraag. En het antwoord erop is uh, een beetje ingewikkeld. Een aantal dingen weten we heel zeker. Bij Tsjernobyl zijn er twee mensen direct omgekomen... door de explosie... En er is een grote groep, eh, zeg maar blootgesteld, aan een heel hoog niveau aan straling. En die mensen, daar hebben er een aantal van een, een zogenaamd acuut stralingsyndroom ontwikkeld. En 28 van die mensen die zijn daar eh, binnen een paar maanden of eh, over een jaar aan overleden. Nou, in de jaren daarna eh, zijn er uit die groep nog 19 mensen overleden. Daarvan weet je al niet zeker of het van straling komt of van andere oorzaken... Um, en dan heb je dus enkele tientallen waarvan je het heel zeker weet. Uh -huh. nou, wat we ook zeker weten is dat er uh, meer dan 6.000 kinderen zijn in de buurt van Tschernobyl die schildklierkanker hebben uh, gekregen. Nou, dat is een hele velende uh, vorm van kanker. Maar gelukkig in de meeste gevallen uh, niet dodelijk. En van die groep zijn uh, uiteindelijk 15 uh, kinderen overleden. En dan heb je dus in zijn totaliteit over ongeveer 50 mensen... waarvan je gewoon heel zeker weet... want die zijn overleden als gevolg van de chernobyl -ram. Maar wij begrijpen dat dat niet de enige getallen zijn die circuleren. Precies, want dan, dan kom je dus een beetje in de statistiek. Nou, in de buurt van, uh, van Chernobyl en ook bij de reddingswerkers... zijn er uh, ongeveer 600.000 mensen... die een behoorlijke stralingsdosis hebben opgelopen dan praat je over tientallen tot honderden millisieverts. Mm -hmm. Voor die groep eh, geldt dat ze een verhoogd risico op kanker hebben... en wij kennen daar het risicogetal ook eh, van, vanuit wetenschappelijk onderzoek. Het is ongeveer zo dat iemand die 200 millisievert aan straling ontvangt... dat hij een extra kans op, op een ernstige vorm van kanker heeft van ongeveer 1%. Dan moet u weten dat, dat ja, gemiddeld zo'n 25% van de mensen aan kanker overlijdt... Dus je kans is normaal 25% en dat wordt dus voor iemand die 200 millisievert gekregen heeft een procent meer, dus die heeft 26% kans. Je snapt dus al dat het heel moeilijk is om in een groep mensen te zien of, of er echt sprake is van, van een, zeg maar een hoger aantal gevallen van kanker. Want ja, het is 1 eh, zeg maar op de 25 meer of 1 of op de 100 meer. En uh, na 25 jaar onderzoek zie je dat dus ook nog steeds niet uh, terug in de omgeving van Tsjernobyl. Maar goed, we kennen dat risicogetal. En als je dat loslaat op die 600.000 mensen die uh, uh, zeg maar een hoge stralingsdosis hebben ontvangen... dan kom je op, op een schatting van ongeveer 4.000 uh, uh, doden als gevolg van kanker die het gevolg is van straling. Nou is er iets interessants. Hè? Vijf jaar geleden, toen Tsjernobyl twintig jaar geleden was... Eh, ontstond er grote discussie over het aantal doden. Dat was toen door een rapport van de VN. Wat was daarmee? Dat klopt. Dat was een rapport dat dit soort berekeningen heeft gedaan. En eh, die hebben gekeken naar eh, zeg maar het deel van de mensen... wat in de buurt zit van Tsjernobyl, die 600.000. En die kwamen op 4.000. En goed, dat rapport, zeg maar de onderliggende informatie... die was best wel mooi, maar de persberichten waren een beetje simpel geworden. En uh, er is onvoldoende duidelijk gemaakt dat dat alleen betrekking had... op die groep in de buurt van Chernobyl. En vervolgens zijn er andere rapporten gekomen. Die hebben gezegd van ja, maar in heel Europa zijn er 600 miljoen mensen... die op een of andere manier iets met Chernobyl hebben te maken gehad. Dus het aantal doden is veel groter. Uh -huh. Nou, het grote probleem wat je hebt is dat die risicofactor voor staling... Uh, daarvan weten we uh, wat die is bij zeg maar, dosissen van tientallen tot honderden millisieverts. Maar als je een, zeg maar, een, een factor 100 of 1000 minder straling gekregen hebt... dan weten we eigenlijk niet of die risicofactor dan nog steeds geldig is. Uh, kijken we bijvoorbeeld naar de situatie in Nederland. Mensen in Nederland hebben na Tsjernobyl ongeveer een duizendste van de stralingsdosis gekregen... vergeleken met mensen die in die buurt wonen. Nou, daar hadden ze zeg maar in de orde van eh, 1% extra kans op kanker. In Nederland zou dat dus 1 duizendste procent extra kans zijn. Nou, als je dat getal gaat, uh, gaat gebruiken, dan kom je voor Nederland uh, ongeveer op 100 extra uh, doden. Maar die vallen dan in een in een situatie waarbij er al ongeveer een miljoen mensen aan kanker overlijdt... door andere oorzaken. Ja, dus dat is ook moeilijk weer een verband te leggen. Dat ja, is je vindt ze nooit in... terug. Nee. Klopt, je vindt ze niet terug. En je weet zelfs niet eens of ze er wel zijn. Uh, want ja, wetenschappelijk is er geen, geen echt bewijs... Dat, dat bij die hele lage dosis er inderdaad uh, uh, kanker volgt. Uh, maar je kunt het tegendeel ook niet bewijzen. Nee. Dan moeten we toch even naar Japan, hè? Um... Daar is veel straling vrijgekomen bij Fukushima. Maar als ik u zo hoor, is het moeilijk te voorspellen wat daar de gevolgen van zullen zijn. In ieder geval is het zo dat het in verschillende fases duidelijk zal worden. Ja, op dit moment weten we van Japan nog onvoldoende... wat precies de stralingsdosis is die mensen ontvangen hebben. Dat weten we voor Chernobyl nu wel. Dus de onzekerheid zit vooral van... wat is nou het kankerrisico bij die hele lage stralingsdosissen... voor grote groepen mensen. Wat we wel van Japan weten is... Um, de emissie is in ieder geval lager geweest dan, eh, dan ten tijde van Chernobyl. En Japan ligt, of zeg maar, de kerncentrale lag ook aan zee. En het geluk bij het ongeluk is geweest dat een heel groot gedeelte van de luchtlozingen eh, over zee weggetrokken zijn. Dus het aantal mensen wat eh, zeg maar, eh, zwaar getroffen is geweest... is in Japan veel kleiner dan de groep mensen in Europa. Mm -hmm. En dan komt er verder bij dat de Japanse overheid ook wat sneller goede maatregelen heeft genomen. Die 6000 uh, gevallen van schildklierkanker in Chernobyl, die had echt te maken met het feit dat mensen veel te lang besmette melk hebben kunnen drinken. Uh, en in Japan zijn er al veel sneller uh, zeg maar acties geweest om uh, besmette etenswaren en melk en dergelijke uh, uit de handel te houden. Waar zouden mensen in Japan last van kunnen krijgen als we het niet gelijk hebben over uh, sterfgevallen maar over aandoeningen? Nou, voor straling is het nog steeds zo dat het, uh, zeg maar het risico op kanker... dat is het bekende uh, zeg maar risico wat je krijgt bij hoge uh, blootstellingen. Mm -hmm. uh, over andere uh, ziekteverschijnsten, uh, ja, daar zijn toch veel minder aanwijzingen voor. Hart- en vaatziekten en dergelijke, daar wordt nu onderzoek naar gedaan... Maar het risico op, op kanker, dat is toch het, het grote risico. Als je nog zwaarder uh, getroffen bent, dan heb je ook dingen als staar. Dat zie je in de omgeving van Chernobyl ook terug. Want dan gaat het om, om mensen die uh, heel zwaar zijn blootgesteld. En die situatie uh, die is in Japan niet aan de orde geweest. Ook niet bij de werkers die daar uh, zeg maar reddingsmaatregelen hebben uitgevoerd. Het NOS-Radio en Journaal Media overzicht. En bij mij is Mark Visser, die leest zo mee. De Kiev postbericht over de herdenking van de kernramp in Tsjernobyl. Afgelopen nacht is een herdenkingsdienst gehouden in Kiev. Daar leidde patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk de dienst... waarbij de klokken 25 keer zijn geluid en vaccinelichtjes zijn aangestoken. De herdenking komt op een moment dat kernenergie wereldwijd ter discussie staat... als gevolg van het nucleaire ongeluk in de Japanse kerncentrale Fukushima. De BBC schrijft dan ook in één artikel over de herdenking in Kiev... en over de protesten tegen kernenergie gisteren in Duitsland en Frankrijk. Dan naar eigen land. De kans op natuurbranden wordt groter... terwijl de brandweer niet goed is toegerust... op het bespreiden van meerdere natuurbranden tegelijkertijd. Dat schrijft de Telegraaf. Als je vijf branden tegelijk hebt, is de ramp niet te overzien. Dat zegt een deskundige van de Nederlandse Vereniging... van Brandweerzorg en Rampenbestrijding in de krant. En hij pleit voor een effectievere bestrijding van natuurbranden... Door meer kleine blusvoertuigen in te zetten... kunnen ook de branden in moeilijk te bereiken delen van het gebied worden geblust. Nog zouden veiligheidsregio's meer moeten gaan samenwerken. Trouw meldt dat het Openbaar Ministerie... een rechter en een officier van justitie wil vervolgen... voor schending van hun ambtsgeheim. Het is aan de hand. Ze worden ervan verdacht het strafblad van een koert te hebben gelekt... naar de ouders van een 23-jarig meisje. De ouders hadden moeite met de relatie tussen hun dochter en deze koert. En ze zouden de rechter hebben benaderd voor justitiële informatie over de man. De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter die is begonnen aan een driedaags bezoek aan Noord-Korea. Dat meldt de New York Times. En samen met drie andere gepensioneerde leiders wil hij proberen de hoogopgelopen spanningen op het Koreaanse schiereiland te verminderen. En ook het omstreden nucleaire programma van de Noord-Koreanen zal ter sprake komen. En eerder was Carter in China, een van de weinige bondgenoten van het Stalinistische Noorden. en Later brengt hij ook nog een bezoek aan Zuid-Korea. Het bedrijfsleven wil meer jongeren aantrekken en daarom zijn in steeds meer cao's de jeugdloonschalen gedeeltelijk afgeschaft. Ook wordt meer gekeken naar ervaring in plaats van leeftijd bij het vaststellen van het salaris, schrijft de Telegraaf. Ronald Dekker, arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg, die vindt het een logische stap. Straks komt onherroepelijk weer een tekort aan personeel en dan moet je zorgen dat je als sector aantrekkelijk bent voor jongeren. Een goed loon helpt daarbij, aldus Dekker. Om de zware en georganiseerde criminaliteit effectiever te kunnen bestrijden... moeten er criminele burgerinfiltranten worden ingezet. Dat zegt Harm Brouwer, dat is de hoogste baas van het Openbaar Ministerie... vandaag in de pers. Sinds de IRT-affaire en de commissie van Traag... is de inzet van criminele burgerinfiltranten verboden terrein verklaard. En om meer dan één op de vijf criminele organisaties op te kunnen pakken... zou hier dus verandering in moeten komen. Brouwer treedt over een paar weken trouwens terug... als voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. Ja, en Bij Hong Kong Airlines zijn de overlast van vervelende passagiers spuugzat, wie zich voortaan in de lucht misdraagt... krijgt te maken met kung-fu-stewardessen. Hmm. De vechtsport is nu nog vast onderdeel van de opleiding. Het voelt wel veilig, want je weet nooit wat er gebeurt op grote hoogte... zegt een stewardess. En de Telegraaf die schrijft hierover. Nou, dat is interessant. Mark Visser, dankjewel voor jouw bijdrage. En zo dadelijk, na het journaal van 8 uur... krijgt u van ons uh, het laatste nieuws over Syrië. Zal ook in het journaal zitten, vermoed ik. En we praten verder over Syrië met Maurits Berger. Want wat moet het met het land... I'm not you.